10 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Pluimveehouders mogen tot 2021 doorgaan... met het onverdoofd inkorten van snavels van kippen. Die praktijk is sinds 2001 verboden, maar kippenboeren kregen steeds ontheffing. Staatssecretaris Bleker heeft die ontheffing nu verlengd tot 2021. Hij stelt wel de verplichting dat de snavel... die bestaat uit bloedvaten, zenuwen, bot, huid en horenlaag... voortaan via infraroodstraling wordt ingekort en niet meer met een mes. De infraroodstraling genereert zoveel hitte dat het snavelweefsel binnen een paar weken afsterft. Deze methode wordt al gebruikt bij kalkoenen. In de Scandinavische landen Oostenrijk en Zwitserland is elke vorm van snavelbehandeling verboden. In Nederland worden elk jaar 37 miljoen snavels van kippen gekapt, zodat ze elkaar niet kunnen pikken. Het Amerikaanse ministerie van Defensie is begin dit jaar getroffen door een grote cyberaanval. Een buitenlandse regering heeft 24.000 bestanden gestolen van het Pentagon. Het ministerie maakte dat vandaag bekend, tegelijk met de aankondiging van een betere beschermingsstrategie van het computernetwerk. Welke informatie is gestolen werd niet bekendgemaakt, wel dat het gaat om zeer gevoelige informatie.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 In januari kwam na een scheepsbondsing meer dan 200.000 liter olie in de Amsterdamse haven terecht. Toen zijn 70 dode en gewonde vogels uit het water gehaald. Het weer bewolkt veel regen, vooral aan de zeekans op zware windstoten. Morgen trekt de regen naar het noordoosten weg en breekt vanuit het westen de zon door. Maxima rond 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Een idee voor iedereen die slimmer wil sparen.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 Dit is Jeroen Stomporst. De eerste bergetappe van deze 98 e Tour de France werd gewonnen door een Spanjaard. En ze worden gek hier met z'n allen. De Spanjaard wint de etappe. Hij is dus de opvolger van Lens-Avendel. Hierboven op Luiz-Artident Samuel Sanchez wint de etappe voor Jelle van Endert. Jelle van Endert nog net voor... Samuel Sanchez heeft hard gewerkt om in de Tour te kunnen starten en daar plukt hij nu de vruchten van. En mij kost het werk. Ja gaat weer naar de tour, voor Men meer dan En Robert Gezing blijkt toch niet goed genoeg. Verspeelt zijn klassement en komt 18 minuten na de winnaar over de streep. Ploegleider Adrie van Houwelingen. Wat ik van hem hoor is uh, dat hij niet, uh, niet de pijn kan verdragen. die je nodig hebt om uh, goed berg op te rijden. Laurens de Dam is de enige Rabo-renner die zich vandaag goed van voren liet zien. Ik denk dat de aanval goed was, maar uh, onderaan gingen uh, ja, Sanchez en even, het net even te hard. <middels> Goedenavond, welkom bij de avondetappe van 14 juillet. Een feestdag voor de Fransen, maar zeker niet voor Nederlander Robert Gesink. Hij kende dus een enorme inzinking vandaag. Op de Tourmalet moest hij alles en niet laten gaan. Uiteindelijk kwam hij binnen als 77ste op bijna 18 minuten. Hij was zo gedesillusioneerd dat hij na de finish niets wilde zeggen. Na nou wat bedenktijd stond hij vanavond, na het eten, toch hangkok te worden. Zetten in de baaldag natuurlijk voor mij. De uh, ja, uh, ambities van het klassement en alles zijn natuurlijk... Uh, nu is het nu uh, volledig, uh, volledig gedaan. De uh, ja, uh, eerste klim uh, ging al... Nou, ging ook, ik bedoel, het was nog een grote groep, maar dat uh, deed al wel zeer. Zeg maar. En daarna toen was gewoon voor mij al, uh, ja, al vrij snel gedaan Dat het echt niet ging. En, uh, dus ja, ik denk dat... Uh, alle dagen en de, de, ja, de, de klappen die gemaakt heb er gewoon te veel aan. Waren. En dat uh, voor deze tour uh, gewoon, uh, ja, in ieder geval, uh, momenten uh, even te veel was. Wat was dat voor moment voor jou? Hè? Barredo is bij je. Je zegt van ga maar, het gaat niet. Laat me maar achter hier. Ja, wat was dat voor moment? Ja, kijk, op het moment dat uh, de uh, favorieten, zeg maar, uh, nog met elkaar aan het praten zijn. en, uh, en jij... Uh,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 Was, het dan iets meer, was, het, was dat dan eigenlijk alleen hoop? Ja, natuurlijk hoop je dat altijd. En uh, je voelt zelf ook dat het beter gaat. Dus uh, ik was al beter dan de dagen voorheen. Dus dat zegt al genoeg hoe, hoe slecht ik de dagen daarvoor was. Uh, maar wat ik ook gisteren wel aangaf... is dat je voor mij natuurlijk dat je heel onzeker bent... over hoe goed je uh, daadwerkelijk bent. En, uh, en uh, wat ik al zeg, ja, ik heb... Uh, Vijf dagen lang uh, ontzettend mezelf binnen ze buiten lopen trekken. En uh, ja, dat was gewoon te veel aan. En met alles nog in het vooruitzicht uh, denk ik niet dat dit, uh, ja, was dit gewoon uh, ja, niet te doen. Goed, wat nu, ga je door. Ja, nee. ik, bedoel, ik kan het niet uh, richting mezelf, denk ik, en richting de mannen die, uh, die me zo ontzettend gesteund hebben, niet maken om nu te zeggen ik ga naar huis. En uh, daar ben ik denk ik ook de eigenwijs voor. Dus ik die tour, ga ik zeker, uh, ik zeker ga zeker naar Parijs fietsen. Maar hoe ga je dan naar Parijs fietsen? Ja, precies. Dat is een beetje de vraag. Ik denk dat de eerste komende dagen maar weer een beetje het gevoel op de fiets terug, terug proberen te krijgen. En dan zien we daarna wel hoe het nog verder nog gaat. Ik denk dat we hier nog altijd met een hele goede ploeg zijn. En dat er ja, zeker nu veel kansen zijn voor een mooie aanvallende manier van koersen. En uh, ik hoop daarin zelf uiteindelijk ook een rol te gaan hebben. Maar uh, in eerste instantie ben ik vooral... Uh, ja, zoals, ik net, zoals we er net over gesproken hebben, het is nog, nog altijd maar net na de koers. Dan uh, gaan we gewoon eerst... Uh, Weer een beetje een betere gevoel krijgen en uh, ja, in ieder geval gebruik van maken dat ik de komende dagen niet aan hoef te krampen en uh, daar wat krachten kan sparen. En dan uh, kijken we wel of er nog wat in zit. Heb je er lang over na moeten denken of je doorging of was dat meteen eigenlijk wel duidelijk? Nee, dat was eigenlijk meteen wel duidelijk. Het is me vandaag ook niet echt in, uh, in me opgekomen, zeg maar. Uh, dus, uh, dus, nou ja, we zijn, hier, we zijn hier ook als een team en, uh, en, en ik zou dat ook niet uh, richting die, uh, wat meer dan zegt richting die andere mannen ook niet ver vinden. Robert Geesink gaat dus door, maar op welke manier hij uh, zijn tour gaat invullen, dat komen we vast later te weten. Goed door het uh, falen van Geesink kon Laurens Ten Dam zijn eigen race rijden. Hij bekroonde dat door als beste Nederlander binnen te komen. Hij werd 18e op iets meer dan twee minuten en het had hem niet verbaasd. Ja, ik ben het hele jaar uh, haal ik al best goed niveau en ik ben blij dat ik dat nu nog heb.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 Want uh, dan is het nog heel lang vlak naar de meet. Misschien uh, dat ik overmorgen mee zit. Maar ja, er zijn ook nog een zootje alperritten. Oh, een zootje. Ik, <laughs> ja, ik weet niet eens hoeveel. Ik kijk het dag voor dag. Maar uh, ja, die alperitten ga ik proberen. Uh, ja, ga ik ook gewoon proberen een keer mee te zitten. Lauders ten Dam Door naar ploeggenoot Bouke Mollema. Die was de afgelopen dagen niet al te fit. In de rit naar luzard didain was hem dan ook zwaar gevallen. Flink afgezien vandaag. En uh, ja, blij dat ik binnen ben. Sowieso natuurlijk een zware dag, maar gezien jouw medische geschiedenis deze week extra zwaar. Ja, ja zeker. Als je niet, uh, niet 100% fit bent in de Tour en uh, dan zo'n lastige berg rit met drie calls, dan, uh, ja, dan, dan is het gewoon overleven. Dan, uh, ja, dan, uh, dan ben je gewoon blij dat je binnen bent, denk ik. Hoe zie jij de rest van de Tour voor je? Uh, nou ja, voor mezelf hoop ik gewoon elke dag wat beter te worden. Dan uh, ja, misschien over een paar dagen weer... Uh, Weer, weer, weer, weer een rol te kunnen spelen. Dat is nu, ja, nu, nu gaat dat nog niet. Maar uh, ja, voor de ploeg denk ik dat we nu... Uh, ja, het klassement is overboord, uh, volgens mij. Dus uh, ja, we moeten denk ik, gewoon voor gewoon nog gaan. Als je naar jezelf kijkt, heb je de moraal nog? Ja, ik heb absoluut de moraal, ja. Dat, uh, daar ontbreekt het niet aan. Alleen ja, het lichaam moet wel een beetje meewerken. Extra snoepen van de Fruitmand. Ja, de fruitmand ja. De, vanavond gaat er hier flink, flink bordpasta tegenaan. Gelukkig heb ik mijn eetlust niet verloren, want anders, uh, anders was het helemaal een probleem. Bouke Mollema, dan naar uh, de kopman, uh, de ploegleider van de Rabobank, Adrie van Houwelingen. Hij wil van geen opgeven weten we moeten niet allemaal bij de pakken neerzetten omdat het onze kopman of kopmanen vandaag niet goed afgaat. En ja, goed, Laurens heeft dat goed gedaan en die heeft zeer knap gereden en zo hadden we er meer willen zien vandaag. Laurens was op zijn niveau, een aantal anderen niet. Wat Mollema moet ook lossen? Ja goed, Bauke heeft het ook moeilijk al een paar dagen, lichamelijk niet helemaal fit. Maar ook van hem verwachten wij meer, of hadden we meer verwacht toen we naar de Tour kwamen. Beter luchtstel. teleurgesteld?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 En ik verwacht niet gelijk met, met Geestink morgen, of met uh, Luis Leon. Maar uh, we hebben goede elementen in de ploeg nog. En uh, die gaan morgen in de aanval. Dan door naar die andere Nederlandse ploeg van Kanselijn. Rob Ruig reed een goede etappe, zou je kunnen zeggen. Hij kon lange tijd mee met de beste omhoog. Maar op het laatst moest hij toppassen. oppassen. Ja, na die eerste klim uh, moest, ik zelf, uh, moest ik mezelf terug laten zakken naar die auto. En... Uh,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 Ja, testen. Gewoon uh, rijden, denk ik. Volle bak. Niet meer, niet minder. Hoeveel hey. beter kan je nog? Um, ja, ik probeer het vast te houden. En uh, ja, ik weet niet hoeveel stuk ik weet niet hoeveel tijd ik verlies. Dus uh, ik ga het vanavond even bekijken en dan uh, morgen weer een nieuwe dag. Okay, maar het gevoel is goed? Ja, op zich wel. Alleen uh, ja, had ik mijn karretje aan moeten haken bij iemand. En nu rij je die hele klim bijna alleen de laatste. Dus, uh, ja, dat zijn wel uh, dat zijn die kleine puntjes, uh, de kostenkracht. Maar wie weet zit er nog wat in voor Rob Ruig. Dan Johnny Hogeland. Hij haalde de finish weer vandaag, maar kon geen rol van betekenis spelen. Hij kon hem leven, want hij had de dag redelijk verteerd. Ja, niet heel slecht, maar ja, nou mijn trui kwijt, hij ja, is niet anders. Ik, uh, ik dacht op eerste Catharie ik probeer het gewoon en ik zie hard schipstrand. Ik dacht, pak hem misschien wel punten, je weet het nooit. Maar ik. Uh, ik kwam gewoon tekort, dus ja. helaas. Ja, omdat het echt ook voor het eerst zwaar is, hè? hoe gaat het dan met je lichaam? Wat, wat, wat voelt je vandaag? Ja. Uh. Het gaat gelukkig elke dag beter. En toen ik teruggepakt werd, zei jullie, Johnny, uh, rijd rustig naar de finish. Jouw dagen komen weer wel. Dus. Even rustig aan, een paar dagen. Nou, dat weet ik niet rustig aan, maar ja, het is ik moeilijk rustig aan doen hier, hoor. maar... Uh... Ja, ik kom 24 minuten binnen, dus ja, ruim binnen de tijd. Dus. missie geslaagd, denk ik. Jammer van Robert. De Tourblik van Henk Lubberding. Henk, goedenavond. Goedenavond. Jammer uh, van uh, Robert, zegt ook Johnny Hogeland. Uh, ja, jammer, het is, uh, het is meer dan vervelend. Hè? Ja, voor heel Nederland is dit een, ja. uh, een drama-dag. Ja. We hadden allemaal uh, beter gelopen en meer gehoopt. Maar echt gehoopt, denk ik ook. Want we hadden allemaal toch wel een twijfeltje. Wishful wel... thinking. Ja, dat het allemaal wel goed zou komen. Maar nu zijn we eruit. En uh, Robert is er voor zichzelf ook uit. Hij hoeft niet meer te denken voor het klassement. Dat is klaar. De ploeg ook niet. Het enige smetje wat ik vandaag bij de ploeg zag... is dat uh, Barredo mij te makkelijk wegreed bij zijn kopman. Kan, dan dan kan krijg je toestemming, hè? De... Ja, maar dat doet de kopman altijd. Hij zit diep in de shit. En dan denkt hij uh, opzouten. Ik heb, ik heb problemen met mezelf en uh, jij kunt hier ook niks aan veranderen. Maar toch, Barrero gewoon erbij blijven. Want die, hij wil helemaal niks in het klassementen zoeken. Dus wat, wat schiet hij ermee op om, om nog weer terug naar de groep te rijden? Dat, dat doet hij net nog weer een doorsteek. Uh, omdat hij dan ook nog ziet hoe Barrero naar die groep toe rijdt. En dat hij eigenlijk denkt, oh mijn, ja. mijn benen. En dat is toch niet het niveau wat ik heb. Dan wordt hij nog eens een keer op de feiten gedrukt. Ja. Dat, is, dat is een slecht moment. Gewoon bij hem blijven. Uiteindelijk kwam hij toch bij hem. Dus uh, ja, waarom niet direct? Ja. Maar heeft Geesink zichzelf nou overschat de laatste paar dagen? Zichzelf een beetje moed in gepraat? Nou, dat is, dat is ook wat je moet doen. Je moet, je moet proberen weer in jezelf te geloven. En dat stuk twijfel wat er is... Uh, ja, het was de dag der waarheid vandaag. Dat heeft hij zelf ook geroepen en dat wist ook iedereen. Ja, daar ben je inderdaad heel nieuwsgierig naar en ook heel gespannen. En dan voel je je benen en denk je... Oh jee, het, ze zijn het weer niet vandaag die ik gehoopt had. Ja, en dan begint dat aan je te knagen. En dan is het inderdaad die pijn die je eigenlijk moet kunnen lijden. die kun je dan ook niet lijden. Ja, een stukje. Ja, dat is, dat is moeilijk om dat. Uh, om dat duidelijk te maken. Maar dat zijn hele vervelende gevoelens. Hij rijdt nou door naar Parijs, zegt hij. Heeft dat zin? Ja, heel belangrijk. Maar ook voor hemzelf. Niet alleen voor de ploeg. Maar ik ben er ook van overtuigd dat het voor hemzelf ook heel goed is. om, om toch te kijken of je hier uh, je doorheen kunt zetten en overheen kunt zetten. En uh, ja, we zijn uh, tot volgende week donderdag. Dan zitten we in de Alpen waar hij iets zou kunnen laten zien... met goede benen. En daar moet je dan ook maar op vertrouwen en op hopen... en dat alles uh, weer een beetje herstelt. Nou, een beetje goed herstelt. Dan is hij een, een, een perfect klimmer. Dat heeft hij al meerdere keren laten zien. En daar moet hij ook erin in geloven. En dan moet je als team weer naartoe werken. En inderdaad, er komen toch wel weer dagen... net als morgen ook gaat er weer een groepje weg... Als een Barero dan mee zit, ja, dan, dan is dat een renner die eventueel iets kan afmaken. Of een Sanchez. Uh, ja. Dus ze hebben er best wel mannen voor. En ook het, ook het geloof en het vertrouwen erin. Dus uh, nee, nou. dat, dat, heb, dat heb ik ook wel. Dat komt best wel goed. Oké, okay, maar, maar, maar het komt toch hard aan. Dat merk je aan iedereen. Bij die, bij die ploeg. Want ook Mollema ja, die zit in de lappenmand een beetje. Het wordt zo beetje, toch een beetje een tour voor Rabobank. Of, of vergis ik me nou? Nou, Sanchez, Sanchez heeft toch een rit gewonnen. Zeker, zeker. Uh, die was ook niet goed het hele jaar niet. En uh, wint toch een rit. Dan kun je zien hoe raar dat het allemaal kan lopen. En dat niet alles voorspelbaar is. En, en daarvoor zeg ik ook... Nee, maar als meneer, je zo inzet op Gezing, en terecht hoor natuurlijk... maar dan, wordt het, ja, dan, dan is de teleurstelling toch enorm, lijkt mij. Ja, natuurlijk is de teleurstelling enorm. Maar ik denk ook dat dat de enige mogelijkheid is dat je uh, met zo'n ploeg ja alles op Geersing moet zetten alleen ja je neemt daar risico's in en ja dat kan een keer uh, mislopen maar uh, dat geldt in, uh, in andere ploeg ook wat denk je van Radiocheck daar is ook helemaal klaar en over die hadden vier klassementmannen ja. vier dat en kan de laatste erger, ja. en ja, nou ja ja is dat erger uh, ik zie dan alweer het beeld voor volgend jaar dan hebben we uh, niet alleen Geersing maar we, we hebben drie Nederlandse renners die dus uh, elkaar een beetje de druk kunnen weghalen ja, Kruijswijk ook een... erbij. Mollema. Ja, en Mollema. En is het in dat licht ook belangrijk dat hij hier uitrijdt, Henk? Dat, dat, dat Gees hem gewoon toch Parijs haalt? Ook met een dag volgend jaar is er weer een tour. Leren, leren dat je, uh, zeker na de eerste dag uh, dat hij op achterstand kwam... dat je, dat je daar een, niet uh, uh, zo'n tik mentaal van krijgt... Dat je, dat je aan alles begint te twijfelen. Ja, dat, dat is ontwikkelen. En dat is niet alleen maar hard fietsen, maar dat is ook in je kop. Daar moet, moet je ook in trainen. En, en ja, daar heb je, daar heb je meerdere toeren voor nodig en meerdere wedstrijden voor nodig. Het zijn allemaal leerprocessen. En daar dat bereik je niet door naar huis toe te gaan en, uh, en er van de boel weg te lopen. Nee, oplossen dit hapje. En uh, dat doe je samen. Zo direct komen we nog even op de rest van de mensen. Eh, Henk, eerst nog even junior Hogeland. Want wat vond jij van zijn actie vandaag? Ik dacht, eh, als ik dat vraag aan Henk, dan wordt hij boos. Nou, kijk, eh, ja, dat, is, dat is zijn, zijn mentaliteit. En eh, ja, hij denkt, hij denkt misschien iets te makkelijk. Dat, dit is toch nog steeds Tour de France. En dit is Ech. de eerste keer dat hij Tour de France rijdt. En eh, hij beseft nu wel nou vandaag, dat dit toch andere koek is als andere wedstrijden. En dat bergop rijden in de Tour ook vaak iets anders is als in welke wedstrijd dan ook. En dat hebben we zelfs aan Contador daar gezien. Ja, maar je moest toch wel even rekenen? dan wist je al dat je niet weg hoefde, toch? Want iedereen pakte een punt op voor hem. Ja, en aan de laatste klim uh, weet je ook nog dat er dubbele punten zijn. Ja, maar, maar goed, dat is uh, in de aanval... Uh, sommige mensen denken ook van, ten Dam, wat, wat gaat hij nou doen? Ja, als, als hij daar alleen zit en hij, hij blijft inderdaad wachten... Tot op de laatste klim, dan weet hij ook dat hij uh, geen potten meer kan breken tegen de klassementmannen. En dat is ook uh, helder nadenken. En weten wa, wa, wat je niveau is. En dan kun je alleen pokeren door, door weg te springen. In de hoop dat je niet de goede mannen meekrijgt. Hij kreeg nou net uh, ja, een goede Sanchez achter zich aan. En Van, Van Endert, die, die ook uh, superbenen had vandaag. Ja, en hij kan het tempo niet volgen. En als je het wel had kunnen volgen, dan moet je ook nog het sprintje winnen. Kijk, dus... Uh, ja. Maar als je niks doet, is klaar. En dit is, goed, dit is goed voor, voor het koppie. En niet alleen voor, voor Lourdes, maar dat is ook voor de ploeg. Dus blijven erin geloven dat je met een ontsnapping uh, ja, kansen maakt. En als je blijft zitten, dan word je gewoon afgeslacht. Dan word je bedankt voor uh, mee te rijden. Maar dat zit. Ja, overigens uh, Sanchez wint dus, uh, Sammy Sanchez. Uh, hij kwam boven met uh, Jelle van Endert. Uh, was het dan echt een eerlijke sprint? <laughs> ja, dat was, dat, dat was echt duidelijk. Dat uh, Sanchez... Uh, hoe bedoel je dat trouwens? Nou ja, ik, ik zou me zo kunnen voorstellen dat Sanchez daar wel als Euskartel-renner... Uh, wel heel graag wilde winnen, daar zo vlak bij Spanje. En jij denkt dat Van Endert dat niet zou willen? Nou ja, ik weet het niet. Hij liet het zo lopen in één keer. Ja, nou wil je me volgens mij iets in de mond leggen. Nee, nee, ik, maar, nee. Maar nee. ik ga jou nee. erbij helpen. Nee, ik ben daar heel, heel eerlijk in. Uh, ik kan me best wel voorstellen dat je iets probeert. Uh, uh, ja, uh, nou laat ik het zo zeggen, wie wint betaalt, door dus zoiets dergelijks. Ja. Uh, maar als Sanchez echt de benen heeft, uh, dan gaat hij dat niet doen. Maar uh, nee, hier heeft echt de beste gewonnen. Er is uh, geen twijfel over mogelijk. De beste heeft gewonnen. Kijk, dat is ook een antwoord, hè? Alleen, nu gaat het erom, wie is daarachter de beste? Want dat zijn de klassementmannen. Yes. Nou ja, uh, uh, dat, ik wilde er met, mee doorgaan. Ja, nou, zeg het maar. Ja, nou, mij samen, kom... Samuel Sanchez die heeft uh, vandaag de ruimte gekregen. Dus daar is nu ook klaar. Want die komt weer in het klassement kijken. Ja. Uh, niet dat dat voor mij een kwaaie is... Want voor mij is Evans toch wel in super doen. Heel relaxed en heel snel als het moet een gaatje dichtrijden. En voor de rest zo'n strak tempo rijden. Op het laatst achter Frank's Lek het initiatief nemen. En hij hoeft eigenlijk niks te winnen. Anderen moeten op hem eerst nog eens iets winnen. Dus voor mij is hij toch wel een hele kwaaierakker. Ja, ja, jij hebt er natuurlijk veel meer kijk op dan ik. Nou, dat zeg de... ik niet, maar. Ja, ik weet wel zeker. <laughs> maar ik heb hier het idee, ja, die Evans. Uiteindelijk zelf wegkomen, dat lukt hem niet. Ja, maar dat is toch helemaal niet nodig? Nou ja, die slekjes... die, die, ja, die slekjes kunnen, die, die kunnen geen tijd rijden. Dus die moeten, die, moeten hem, die moeten hem eerst nog weg zien te krijgen. Ja. Nou, en dan is het. Uh, ja, dus de mannen moeten aanvallen. En Contador zal ook moeten aanvallen. Nou, vandaag gaat hij zeker de benen niet dat hij daar kon. Uh, hij verliest 13 seconden. Nou, hij mag de hand, handjes nog dichtknijpen. Dicht en de slekkies zullen vanavond gedacht hebben... in ieder geval Frank, was ik maar iets eerder gegaan. Alleen Andy was ook aan de latten. Die, die, die viel ongeveer in de hek over de streep. Dus die, die was ook uh, net als uh, Contador klaar op het eind. Alleen Frank was vandaag uh, ja, de betere... En Evans vond ik uh, heel ja. goed. En komt er door die uh, nog wel terugkomen? Of kunnen we daar een uh, pot Nee, op dan moet doorhalen. je nog geen streep doorhalen. Dan moet je nog geen streep doorhalen. Maar uh, hij danst niet zo als wij in Italië gezien hebben. Maar uh, het, het is inderdaad nog ver. En uh, dan wacht ik uh, op zaterdag. En dan kunnen we misschien een klein oordeeltje vellen, maar nog niet helemaal. En dan in de Alpen, ja, dan, uh, dan zal hij dus uh, zijn kansen moeten pakken, bergop. Want die Evans moeten toch af. En de slekjes ook nog. Ja. Dus, dus uh, ja, dat vind ik... Uh, dat is eigenlijk het klassement. Maar voordat jij me eruit gooit... Ik, niet, wil ja. nog, ik wil nog graag iets kwijt over de valpartijen. Want ik hoor daar niemand iets over zeggen. Uh, ja, wel dat er gevallen wordt. Maar de reden. En ik vermoed... Ik weet het eigenlijk bijna zeker. Ik zal er voorzichtig in zijn. Dat de uh, Geraint Thomas... Die reed met en er horen bepaalde remblokken bij. En als je door met de originele remblokken mee rijdt... die, uh, die zijn softer. Mm -hmm. Alleen die remmen dan minder direct. En, en wat krijg je dan? Dan gaan ze in, de, in het peloton gaan ze de andere remblokken opzetten. En die pakken dan in eerste instantie lichtjes. En op een gegeven moment vreten die blokken in die vellen vast. En dan blokkeert je achterwiel. Dus ik zal het proberen uit te leggen. Die en Thomas die gaat voor zijn gevoel iets te hard de bocht in... Hij remt in de bocht met zijn benen stil nog lichtjes aan die achterrem. En in één keer gaat dat blokje, dat vreet... in één keer pakt hij heftig in het dat, in dat achterwiel vast. Dus het Staat een blok beetje vast maar dat blokkeert zeggen. even. Ja. Dan trekt hij een, een, een lichte slip. En dat geeft zo'n schrikreactie. Ja, dan is de vraag, uh, hoe handig bij nog... op dat moment gaan die ogen niet meer daar waar hij heen wil... maar die gaan daarheen waar het gevaar is. En daar is de afgrond in. Ja, en dan krijg je dus dit soort taferelen... Uh, dat hij in de tweede bocht weer hetzelfde trucje uithaalt... daar komt dat de schrik er zo in zit... en dat hij voor de bocht eigenlijk weer hetzelfde doet... maar dan nog voor de bocht en remt daar ook weer... en dan zie je weer hetzelfde euvel, dat achterwiel blokkeert weer. En uh, ja, hij kan te hard trekken. Dat weet je nooit 100%, maar mijn indruk is van... Uh, en dat is ook het nadeel van bepaalde materialen. Uh, dus de keuze van, van materialen is heel belangrijk... En ik ben benieuwd of ze morgen of overmorgen in de bergen weer met die. Uh, of hij met diezelfde velgen gaat rijden of met diezelfde blokken erin. Want daar dus, dus zoek ik het in. Hij zal het wel geleerd hebben, mag ik hopen. Nou, hij rijdt, hij rijdt op een droog stuk weg uh, in die bocht. Dus daar kan het niet aan gelegen hebben. Mm -hmm. En het gebeurt ook op het droge stukje. De banden kunnen ervoor een beetje nat zijn geweest. Maar dat is, na twee meter is dat, is dat klaar. Dus dat mag niet de reden zijn geweest. En dat Veuclear in diezelfde bocht een slipper maakt. Ja, die trekt op dat moment ook iets te hard. En hij slipt iets. Maar dat is Föclair. Die heeft iets meer uh, herstelvermogen. En die krijgt hem al bijna weer recht. Maar trekt zijn voet eruit. En uh, ja, valt een beetje om tegen die auto aan. Alleen de renner daarachter, die Utskato-renner... Die, die, die schrikt zo enorm. En die trekt waarschijnlijk aan zijn voorrem... en gelijk zijn voorwiel schiet onderuit. Ja, dan snap je dat de reactie daarachter alleen maar heftiger wordt. En dat kleuren in vierde positie zelfs... aan de buitenkant in het nat rijdt... Ja, dat is dan weer typisch radiocheck. Als het noodlaat met je is, dan is het ook daar ook weer met je. Ja. En hij zit dan precies op de ver verkeerde plek. Verkeerde uh, moment. Ja. Overigens, die Veukler die reed natuurlijk buitengewoon, buitengewoon sterk naar boven ook nog. In zijn gele trui. Dat helpt dan ja. misschien ook wel. Uh, nog, nog even overmorgen tot slot. Uh, wat wordt het voor je etappe? Uh, Eén buitencategorie, derde, derde categorie, vier categorie... maar wel weer uh, lang naar beneden naar Loerdersen? Ja, 40 kilometer naar de obies, naar de finish daar is uh, voor de klassement mannen niet uitdagend. Nee, dus die zullen, die zullen die dag uh, krachten proberen te sparen. Ja, dus dat is weer een groepje aanvallers. Die, die kansen ruiken en ook terecht. Maar wie waagt, die, die kan winnen. winnen. <laughs> Henk, dankjewel voor je lessen vandaag weer. Oké. Okay. Henk Lepin. De klassementen. Tobias Verkler mag dus ook morgen weer de gele trui aantrekken. Maar hij wordt op de hielen gezeten door Frank Schleck en Cadel Evans. Rob Ruig is nu de hoogst geklasseerde Nederlander. Hij staat 27 e op 11 minuten en 6 seconden achterstand. Robert Geesink vinden we inmiddels terug op plaats 39. Zijn achterstand is gegroeid naar ruim 20 minuten. Samuel Sanchez mag na zijn zege op Luzagdide de bolletjes trui aantrekken. De witte trui gaat over de schouders van Arnold Tienissen. En Mark Evans behoudt het groen. Tot Kunnen dus zien bij de Electric Light Orchestra. Elo dus, rock'n'roll is king. Het was zover. Ado Den Haag speelde vandaag voor het eerst in jaren weer Europees voetbal. De Hagenaars moesten naar Litouwen voor een duel met FK Tauras. De Hagenaars wonnen op de valreep, maar wel met 3-2. Frank Wielert heeft de wedstrijd gezien. Frank Ado gaat Europa in, maar, maar mag je het ook echt zo noemen? Ja, het is in Litouwen, dat is Europa, ja. dus dan uh, officieel telt dat. Maar je begrijpt Sorry. wat ik bedoel, hè? Ja, het is de, de tweede kwalificatieronde, de eerste wedstrijd, als Aro doorgaat. Daar gaan we even gevoeglijk van uit, naar die uh, uitzegen. Dan komen ze in de derde kwalificatieronde, daarna volgt er nog een voorronde... en daarna begint Europa League pas echt in de pools. Met, uh, je zou het kunnen vergelijken met de Intertoto van vroeger of zo. Ja, in de, ja, daar komt het eigenlijk op neer. Oké, okay, um, dan uh, moeten ze dus helemaal naar Litouwen toe. Spelen ze tegen FK Tauras? Had er nog nooit van gehoord. Maar ja, ja, jij misschien wel. Maar wat voor niveau moeten we die club inschatten? Nou ja, in Litouwen zijn ze onderkant-middenmoot. En in Nederland zou je dan zeggen. Nou, onderkant middenmoot eerste divisie. Ongeveer dat niveau. Dus een niveau dat ADO gemakkelijk moet hebben. Maar zo gemakkelijk ging het niet? Nee, inderdaad. Dat, dat is eigenlijk het, uh, het slechte eraan. ADO uh, dacht er te gemakkelijk over. Je kon duidelijk aan ADO zien, want deze kunnen we wel hebben. En toen ging het natuurlijk na een klein uur mis. Een schouderduw van Laksiek, de nieuwkomer bij ADO, die ook in de basis mocht beginnen. Hij gaf een schouderduw. De scheidsrechter zag er een penalty in. En Laksiek kreeg ook nog rood, dus toen moesten ze met z'n tienen verder, stonden ze 1-0 achter... Nou, maar dubieuze door de kaart dus. Ja, absoluut. Het ja. sloeg nergens op. Dat, uh, dat was, daar kunnen ze nog wel wat aan doen. Maar op dat moment zit je in de problemen. Gelukkig Lex Immers twee keer. Dus uh, kwam Ado twee keer terug van een achterstand. Daartussendoor maakte Regilio Zeedorf nog een schitterende goal. Zeedorf? Zeedorf, ja, inderdaad. De achterneef van okay. de grote meneer Zeedorf. Deze heeft bij FC Os nog een blauwe maandag rondgelopen. Weinig gespeeld en is... Vooral in het buitenland actief geweest en nu dus in Litouwen. Hele mooie goal. En daardoor uh, leek het allemaal toch nog mis te gaan voor ADO Den Haag. Maar vlak voor tijd een eigen doelpunt van Tauras. En daardoor wint ADO met de 3-2. En zijn ze echt weer terug in Europa. In alle opzichten trouwens, want er zijn mensen opgepakt. Er is vuurwerk afgestoken. Dus ADO is echt weer helemaal terug. Ja, of daar nou zo blij mee is, weet ik niet. Maar goed, je kan ADO wel invullen bij de volgende ronde. Ja, je kunt ze invullen. Ik denk dat thuis nog een leuk feestje vol stadion. Tauras zal behoorlijk onder de indruk zijn. En dan daar een lekkere uitslag neerzetten. en dan op naar de derde kwalificatieronde. Frank je dankjewel. We gaan nog even naar Litouwen voor een reactie uit het Haagse kamp. Want de vraag is ook aan trainer Marie-Stijn. Het mag nu toch niet meer misgaan? Nee, dat, dat mag ook niet. Ik bedoel, als je nou onze ploeg wegzet tegen, tegen uh, Taurus. en we ook nog eens in een vol uh, voorpark, ja, dan mag dat niet fout gaan. En, uh, maar dat gebeurt ook niet. Het was ja, de eerste Europese avond voor ADO. Is dat nog iets wat heeft meegespeeld in je hoofd ergens deze avond? Nou, ja, wel. Want uh, ja, we hebben er heel, uh, heel goed naartoe gewerkt. We hebben goed getraind. Uh, jongens wisten heel goed waar ze mee, mee bezig waren. Uh, je wordt gesteund door, uh, door 1500 man uit, uh, uit Den Haag. Dus ja, iedereen was er mee bezig. En ik vond ook dat de jongens dat heel goed hebben gedaan. Zeker de eerste 25 minuten. Maar ja, dan kom je 1-0 achter en dan hou je kaart. En ja, dan spookt toch wel door je hoofd van... Uh, het zal het toch niet, hè? Je, je, je en uh, zeker Europees van de club, maar ook, voor, ook persoonlijk. Maar uh, nou, gelukkig hebben het de jongens het om kunnen draaien... en ik moet, ik moet ze wel een compliment geven voor de strijdwijze met tien man... want we zijn nogmaals pas 2,5 week bezig. Dus dat, uh, dat verdient een compliment. Sport kort. De Indonesische Voetbalbond zegt Wim Rijsberg het hebben aangesteld... als interim bondscoach. Hij vervangt de Oostenrijker Alfred Riedel. Rijsbergen zelf zegt dat de deal nog niet helemaal rond is. Hij werkt al in Indonesië voor PSM Makassar. PSV'er Francisco Rodriguez, beter bekend onder zijn voetbalnaam Maza... vertrekt naar VfB Stuttgart. Dat betekent voor drie jaar. De international van Mexico mocht weg uit Eindhoven. Over de transfersom hullen de clubs zich in stilzwijgen. De transfer van voetballer Yvender Snow naar Genua is van de baan. Hij kwam niet door de keuring. Vorig jaar werd hij tijdens een wedstrijd van Jong, Oranje, of Jong Ajax moet ik zeggen, getroffen door een hartstilstand. Hij zit op dit moment zonder contract. Patrick Vieira stopt met het spelen van betaald voetbal... De 107-voudig Frans International gaat bij zijn laatste club, Manchester City, aan de slag in de jeugdopleiding. De 35-jarige Viera speelde onder meer negen jaar voor Arsenal en vier jaar voor Inter. In 1998 werd hij met Frankrijk wereldkampioen en twee jaar later Europees kampioen. Voor Sebastian Sebastiaan Borst is in de kwartfinale van het EK in Birmingham uitgeschakeld. De rust Tjeren was met 15-12 te sterk. De beach Sanne Keijzer en Marleen van Iersol hebben de achtste finales bereikt van het Grand Slam-toernooi in Moskou. Bij de mannen zijn nummerdoor en Schel met twee overwinningen in de groepsfase op weg naar de knock-outfase. Radio Tour de France. Dit is de avondetappe. Ja, de eerste bergetappe voeren de renners dus naar Luz-Ardidin. En zo'n etappe met de aankomst bergop zorgt altijd voor een kleine chaos. En daar voelt Jeroen Wielaert zich wel thuis. In de absolute chaos van de aankomst bovenop luz Ardiden kiezen de meeste toprenners ervoor om om te keren... en direct een kleine afdaling te maken naar het parkeerterrein... waar niet de bussen staan... We kunnen niet naar boven op de maar wel de ploegleidersauto's en kleinere busjes van de ploegen. En die Slek zit daar, al alweer snel hersteld op de passagierszetel naast de chauffeur. Voor het open raam vertelt hij het verhaal van de familie die ze zijn. Van ondernomen on aanvallen, van vertrouwen en het nog moeten zien hoe het verder gaat. Wir fahren füreinander. Ähm, wir sind ein Team und äh, eine Familie. Dann ging ich, dann ging er. Und, ähm, ja, ich bin froh, er hat Sekunden im, im Klassement gewonnen. Und die Frage ist jetzt nicht mehr, ob wir die Tour gewinnen können, aber wie wir sie gewinnen. Ähm, können Sie gewinnen, beziehungsweise wie, wie sehen Sie jetzt nach dieser Etappe die Chancen, auch gerade in Bezug auf die Konkurrenz in Alberto? Ich denke, die Etappe war sehr gut für uns und äh, sieht gut aus. Zo is het verhaal van Bjarne Ries, ploegleider van Alberto Contador. Die ook gezien heeft dat de status quo, de verhoudingen in de top, niet gewijzigd zijn op de eerste dag in de Pyreneeën. Bjarne Ries, het lijkt een beetje een status quo-situatie de eerste dag in de Pyreneeën. Ja, yeah, ik denk het is. Ik denk dat we een beetje zien, maar niet super much, you know, but. Er zijn a lot of mountains to, to do. There were those two brothers attacking, you could expect it. Ja, yeah, if they feel good, of course they, they will attack. They have to attack. Ja, de aanval van de sleks had hij wel verwacht. Komt het door, heeft het redelijk kunnen pareren. Hij heeft niet in zijn ogen kunnen kijken. Maar zijn knie houdt het in ieder geval nog. En Alberto had not too much pane to follow. Well, a little bit, but ik denk hij did okay. But his knee seems to hold. Yeah, it's not the best, but uh, I think it'll be het better day by day. John Lange dan. Dat zag er goed uit voor Cadell Evans. Ja, niet slecht. We wonen eerst uh, rit in de, de Pyrenees. Het is niet slecht. Ik denk dat uh, het was een... De goede performance van de ploeg en van hem. Uh, en We hebben al een beetje gezien wie zijn de favorieten van de tour. Ja. Het is wel duidelijk dat er een soort van status quo is tussen de echte grote jongens van het klassement. Maar is dit dan een teken van pure kracht van de Australiër? Ik weet het niet. Ja, we, hebben, uh, we hebben een goede koers gedaan. Maar ik denk dat uh, we hebben gezien dat de twee broers Scheck zeker en ze de topfavorieten zijn. Uh, dus uh, nu is de, de drukte is, uh, is overlopen. Maar Cadel valt ze aan. Ja, maar, uh, hij, hij kan even afstand nemen. We zullen wel zien. Er, er is nog een hele lange rit uh, naar, naar Parijs. We hebben <laughs> nog een rit naar uh, Plateau de Bijl. Uh, ja. Nog de Alpen die komen. We moeten uh, rustig blijven en dag voor dag kijken. Uh, <laughs> ja. We hebben al een beetje meer uh, een visie over wie zijn de topfavorieten, wie zijn de, de mannen in vorm na de eerste, na de eerste rit van de, van de Bergen. Maar kijk eens even naar een paar bus, een paar auto's verder. Daar komt Robert Geesink geheel gedesillusioneerd binnen. Dat is wel het verschil, hè? Ja, de Tour kan gedaan zijn in één in dag. Hè. We hebben het ook geleefd vorig jaar met Cadel, met zijn, met zijn valpartij. Dus ja, dat, is, dat maakt deel van, van de Tour, spijtig genoeg. Het is wel duidelijk dat het voor jullie doorgaat. En bovenin, dat is in ieder geval zo, met zoveel... ...etappes nog te gaan. We proberen om een goede Tour te maken. En we zien wel zien in Parijs. En het uh, objectief in, is om de, de beste resultaat te krijgen met Cadel. En, uh, maar uh, er kan nog veel gebeuren. Maar dit geeft toch vertrouwen vandaag, die eerste dag? Oh ja, ik denk dat we hebben vertrouwen sinds de eerste dag van de Tour. Sinds uh, Mont-des-Alouet hebben we vertrouwen dat, uh, dat we daar zijn met een ploeg. En uh, dag na dag, naar de ploegentijdrit, de eerste dagen... ...door de winning in Boerder-Bretagne, we zijn altijd met uh, dezelfde vertrouwen.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 I'm the girl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 We weer drie nummers uh, geremixed door uh, DJ Van der Bos uh, uit de Radio Tour Top 100. We zijn ook daarin over de helft. Nummer 46, 45 en 44 hoorde u uh, zojuist Gérard Lenormand, Voici les clés... daarvoor Desireless, Voyager Voyage en uh, Edith Piaf was de eerste La Vie en Rose, het origineel. Tweets uit de Tour. Mark Renshaw maakte zich zorgen over de veiligheid in Zuid-Frankrijk. Als iemand nu een vuurtje aansteekt bij ons in de bus... ontploft Zuid-Frankrijk, hij lacht erom... en zegt de slechte kant van proteïne, dat nou, weet u genoeg. Richie Poort toont zich een echte man. Ouch, het was zwaar. Maar gelukkig heb ik nog wat borsthaar over om het te halen. Sprinter Mark Cavendish was ook erg enthousiast over de bergen. Nou, ze zijn begonnen hoor, de bergen. Wel mooi het rijden van Geraint Thomas. Goede renner en leuke vent voor zover het kan, voor een Welshman. En Rabo-renner Carlos Barredo houdt er ondanks de belabberde etappe de moed in op Twitter. Het was vandaag lastig voor het team, maar het duurt nog negen dagen voor we in Parijs zijn. We hebben nog zoveel te doen, zeker weten. Ook Alberto Contador liet van zich horen op Twitter. Hoe goed kan een massage zijn na zes uur op de fiets en vijfduizend verbrande calorieën? Ik zat er doorheen, maar ik kijk niet verder dan dag voor dag. Goed, over calorieën gesproken. Eten is natuurlijk heel belangrijk voor een renner. Per dag duwen ze heel wat koolhydraten en eiwitten naar binnen, die renners. Dan komt het pasta, brood en vlees. Maarten Chalingi is een uitzondering in het peloton. Hij is namelijk vegetariër en dat kost hem geen enkele moeite. Ja, dat is begonnen toen ik geboren. Noem maar nou, dat waren vegetariër en die hebben mij dat eh, dus meegegeven vanaf geboorte. Dus ja, dat, eh, ja, voor mij is het echt maar de, de, de normaalste zaak van de wereld... Eh. Ja, er stelde mij net ook iemand een vraag, uh, wat is het probleem, zeg maar, voor een vegetariër in de, in de tour. Toen dacht ik van, ja, maar die, die vraag is al meteen verkeerd als je die aan mij vraagt, want er is geen probleem. Ik ben gewoon zo. Ik doe zo, al mijn hele leven. Dus ja, ik ben, ik ben niet anders gewend. Geen probleem. Hoe ziet jouw nu eruit? Wat, wat eet jij op een dag? Nou ja, kijk, ik eet gewoon wat, wat ieder, ieder ander eet, alleen ik heb gewoon uh, geen vlees en geen, uh, geen vis. Uh, voor de rest eet ik eigenlijk alles. Moet je dan uh, ja, iets aanpassen? Moet je van bepaalde producten meer eten dan bijvoorbeeld jouw collega's die wel vlees eten? Nou, ik denk dat, ik, misschien, misschien dat iedereen dat van mening is, maar als ik zeg maar, mijzelf vergelijk met andere jongens, dan eet ik gewoon ja, eigenlijk ongeveer hetzelfde als wat zij doen. En uh, Ik ben ook een vrij gro gro grote vent, grote dan zeggen ze ook van, ja, je moet meer eten dan de gemiddelde coureur in, in, in peloton. En, uh, nou, ik, ik merk het niet zelf. Dus ja, of, of ik kijk niet goed, maar ja, ik, doe, ik zie het niet. En ik, heb, uh, ja, ik, ik denk, doordat ik dus altijd al vegetarisch geweest ben, uh, dat ik misschien makkelijker eiwitten aanmaak of, of, of, of zoiets. Weet je wel. Ik, doe, ik weet niet, ik ken de theorie er niet achter. Dus... Uh, ja, dan zou je een voedingsdeskundige moeten vragen of dat mogelijk is of niet. Maar ja, dat is dan mijn theorie ja, maar Dat dat, dat, dat ja, misschien mogelijk is. Wat eet je eigenlijk het liefste? Uh, dat is een goede vraag. Ja, pizza eet ik heel graag. Ja, en dan vooral uh, eentje die ik zelf gemaakt heb, zeg maar... dan de toppings zelf kan kiezen. Daar uh, ja, maak je me wel blij mee. En wat zit er op een pizza van Maarten Tjalingi? Nou, in ieder geval uh, ja, de basisingrediënten. Ik bedoel de, de tomaten, uh, met uh, ja, misschien wat verse tomaten er dat basilicum. Uh, uh, ja, en dan vanuit die. Ja, daar ga ik meestal alle kanten op. Ik bedoel ja, soms wat, wat, wat blauwe kaassoorten, en, uh, wat, wat, wat verse groenten. Uh, ja, en dan een beetje gemengd. En soms, ja, wat mozzarella erop en dat soort, dat soort lekkere kaassoorten. Je bent een van de weinigen die vegetariër is in het ja. peloton. Er zijn steeds meer mensen die geen vlees gaan eten. Misschien is één daarvan wel Contador. Nou, we kennen het hele verhaal rond, uh, rond de klemmertrol in het vlees, het verkeerde vlees. Ja, daar heb jij nooit, nooit last van, daar hoef jij hem op te letten. Nou ja, ja, als, ik hoop niet dat het in andere producten in groenten gaat zitten, maar inderdaad, van vlees uit hoef ik geen, geen angst te hebben. Ja, wat dacht jij toen je dat hele verhaal hoorde over Contador en over dat verkeerde vlees? Ja, had ik het er gezegd. Zou je dat ook binnen de ploeg. Zie je nou wel, jongens, het, kan, het gaat gewoon fout op het moment dat je vlees gaat eten? Nou, nee, kijk, ik, ja, misschien kun je dat wel breder trekken naar het hele leven. Ik bedoel, je moet gewoon, je moet gewoon bewust bezig zijn met wat je aan het doen bent. En, en kijk, als je vlees eet, ja, je zit gewoon aan het eind van de voedselketen. Dus er kan, er kan, elke vervuiling kan in het vlees zitten. En, en dat ja, is gewoon niet zo gezond. Als dat men denkt, denk ik. hè? Ik bedoel, ik voel mezelf gewoon kerngezond. En ja, ik ben heel weinig ziek in het jaar. Dus wat dat betreft is het gewoon... Ja, wat mij betreft, ja, zou zo iedereen gewoon een keertje wat minder vlees kunnen eten. En, uh, of, of echt gewoon, ja, gewoon goed vlees eten. Je ook weet wat, wat, wat erin zit. En, en ja, contador is daar dus een voorbeeld van. Iemand die tegen de land loopt. Zonde, maar goed. Ja. ja, dat klinkt een beetje raar, maar wordt het serieus genomen in het peloton en in jouw ploeg? Of worden er wel eens grap over gemaakt? Nou ja, kijk, ik moet, ik moet nu nog steeds na nou drie jaar bij de Rouwbank ploeg en ik moet nog steeds. Ja, Iedere wedstrijd wel één keer uitleggen hoe het nou komt allemaal. En, en waarom nou... En, en, gewoon, uh, wat heb jij nou weer op je bord? Laat mij eens proeven, weet je wel. En uh, wat heb jij nou weer? Ik bedoel, dan krijg ik weer een stukje... Uh, soja, tofu, uh, corn of weet ik veel, de meer uh, op mijn bord. En dan uh, zit ze, hé? Laat mij eens proeven, weet je wel. Nou ja, goed. Nee, vlees maakt toch beter. Nou goed, dan blijf je lekker bij het vlees. Dat is goed. Ja. <laughs> dus ja. Maar je moet er niet mee gepest of zo? Zou kunnen misschien. Ja, jongen, dan ga ik toch gewoon wat harder rijden, is het goed. De etappe, de etappe morgen. We gaan morgen met een halve cirkel van Po naar Lourdes. We krijgen eerst een aanloopje in de richting van de Col d'Obisque. Want dat is de laatste hindernis van de etappe. De Côte de Cucuron van de derde categorie. Daarna de Côte de bel -Aire. En dan gaan we echt serieus klimmen. Een klim van de buitencategorie, de Col d'Obisque. De moeilijke kant, zoals ze dat zo mooi zeggen. Maar ja, wat is een makkelijke kant als je het hebt over de Col d'Obisque. Eén klim dus van de buitencategorie. Misschien dat de klassementsrenners zich relatief rustig houden. Want daarna is het afdalen en dan heel lang indalende lijn in de richting van Lourdes, waar de finish is. Het zou dus een kans kunnen zijn voor een groepje. Een groepje in ieder geval met klimmersbenen, want anders kom je niet goed over die Obiske heen. Dus morgen misschien een mooie sprint in Lourdes. En voor de klassementsrenners, die zullen zich misschien wat rustig gaan houden. En Robert Geesink, die kan zijn wonderlikken. Contact met, contact met, contact met Hoi, met Michel. Michel, met Jeroen Stomporst. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe is het bij jullie? Ja, goed en ja. Uh, iets minder goed. Maar uh, ik had toch een paar positieve dingen gezien. Ja, en voor de rest eigenlijk uh, niet een hele grote verrassing uh, gebeurd bij ons. Wat, wat heb je nou met die, met die Hoogland gedaan? Want jij zat er natuurlijk achter. Jij, oh. jij zat natuurlijk uh, te, te spinnen ook, samen met hem. Ja, kijk, het, dat toe toen hij. dat er zes maanden weg waren, kijk, hij hoopte misschien op die klim dat die kopgroep van zes uit elkaar zou vallen en uh, dat hij er misschien met twee of drie maanden naartoe kon rijden. Maar uh, ja, ik denk dat hij toch nog wel relatief wat last heeft, toch wel van zijn blessures. Ik heb hem net op de kamer gezien, ja, dat ziet er, blijft er niet uitzien, maar goed. <laughs> hij hoopte dat hij daar nog een paar punten kon pakken, niet op de klim waar hij wegreed, maar vooral op de klim daarna natuurlijk, op die van de Ja. In principe had hij goede mannen met hem mee, maar uh, ja, hij kwam gewoon iets te kort en dat is op zich geen schande natuurlijk. Nee, zeker niet. Maar was dit een beetje onbezonnen? Ja, maar ja, je moet iets doen hè, als je, als je wil proberen die trui in Parijs uh, te gaan halen. kijk, We zijn bij de Finans op de buitencategorie klim zoveel punten te halen. Dat ja. Ja, Je moet ze onderweg wel smokkelen, want ja, de winnaar vandaag die er al 40. Ja, dat heb je nog niet eens bij elkaar, dus je zal toch wel in ontsnapping uh, iets moeten gaan doen om punten te gaan spokkelen. Een ontsnapping, moet je iets doen om punten te spokkelen. Ik, zeg, ik hoor Guillaume net zeggen, groepje met klimmers, die kan morgen wel eens wat gaan doen. Ja, absoluut. En dan, dan is, vind ik het wel positief dat Johnny het uh, vandaag toch geprobeerd heeft. Maar dat kan die morgen vast uh, ook niet, of wel? Nou, maar daarom is het ook met Chavanel ook, uh, voorop en kijk, die reen nu ook wel heel erg rap. Kijk, en als uh, Johnny weet, uh, heb ik jullie zeggen, het is nog 40 kilometer als je boven bent. Ja. Dan zal ze iets minder rap naar boven rijden. En mocht hij gelost worden, dan heb hij meer tijd om terug te komen. Dus uh... nee, dat, als, hij, als hij mee in ontsnapping is, uh... dan gaat niet er niet af, hoor. Ja, ik ben heel benieuwd. Um, iemand die misschien helemaal nooit meer in ontsnapping mee, uh, mee zit, is, is Lieve Westra. Ik lees op zijn Twitter dat hij, dat hij wel kan zitten, maar nauwelijks kan staan. En uh, dat hij wel kan janken, want uh, ja, hij ziet het niet meer zitten qua aanvallen. Ja, dat was uh, iets minder goed nieuws vandaag... Uh... Hoe gek het ook klinkt, bergop had hij helemaal geen problemen, want dan kon hij een heel mooi klein versnelling draaien en uh, ja, ik okay. ging een paar keer naast hem hij reed ook geweldig goed, maar bijvoorbeeld in de afdaling op die grotere versnelling, uh, ja, kwam hij gewoon niet vooruit en uh, kon hij geen kracht zetten en, ja, dat was, uh, zag er niet goed uit, maar hij, hij had toch wel, uh, ja, vrij conditioneel vrij gemakkelijk de finish kunnen halen. Ja, hij heeft last van zijn knie, en, he? hoe het morgen gaat. Ja, last niet. Ja, Maar gaat hij wel opstappen morgen? Ja, ik wil wel dat hij op morgen. Hij, is, uh, hij ligt nu bij de masseur, dus uh, ja, we moeten gewoon weer proberen. Ja, en afstappen kun je altijd beter het doen uh, denk ik al s'avonds. Uh. Moet je uh, toch al proberen vind ik. Ja, uh, nog even iets anders. Hier Rob Ruig, er was wat om te doen. Die moest water halen nog, wat bidons halen in de finale, terwijl hij het zo, <lacht> zo goed deed. Wat, wat, vertel je nou eens even de waarheid, uh, Michel? Nou ja, de waarheid is in zo. Hij hoeft helemaal geen water te halen voor niemand. Alleen voor zichzelf. En het is natuurlijk nog een jonge renner en ik heb hem net ook uitgelegd. Die zei, ja jongen, dan moet je gewoon uh, ook de durf hebben om gewoon uh, te vragen, jongens, ik heb toch eens, uh, wie brengt mij van wat drinken? En dat heeft hij uh, dus niet gedaan. En hij liet zich eigenlijk op een heel slecht moment uh, wat afzakken en toen kwam hij eigenlijk het kanselaren op koppelgrond te rijden. Ja, zat hij te ver van achteren waar hij niet hoorde. Waardoor hij weer een inspanning moest doen om van voren te komen en, uh, maar voor de rest is er eigenlijk niet veel gebeurd. Alleen nee. uh, ja, ik, ik denk dat het een beginnersfoutje van hemzelf is. En misschien een beetje te bescheiden. Dat je vraagt aan bijvoorbeeld uh, op papier misschien een grotere naam. Uh. Kijk, hij kan zich ook af laten zakken tot eerst de eerste rennen die tegenkomt van ons. En uh, geef mij van jou bidon. En dan zit hij nog van voren. Maar hij is dus alleen voor zichzelf uh, drinken gaan halen. Dus uh, niet een opdracht voor een ander. Nee. Ja, zo leer je iedere dag weer. Heb jij dat nou ook? Nu uh, al, we zijn over de helft. Leer jij ook iedere dag weer een beetje, Michel? Ja, je moet, je, je moet sowieso, ik denk dat iedereen nog elke dag bij leert, dus, uh, dus ik, ook ik. <laughs> Hoe is dat, dat stuur in de bergen? Want dit is natuurlijk weer van andere koek. Ja, nee, dat, uh, we hebben natuurlijk al meer wedstrijden gedaan in de bergen en uh, ja. dan gaat het fijnmakkelijk makkelijk af. En ik moet eerlijk zeggen, uh, het waren vandaag mooie afdalingen en ze waren droog. Dus uh, ja, er zijn ook geen valpartijen van renners geweest, dus uh, dat ging eigenlijk op zich wel fijn makkelijk. En jij zit zelf achter het stuur, hè, dan? Ja, ja, ja. En, en let je daar wat meer op sinds het ongeluk met Johnny? Wat denk je er nou aan als uh, je renners weer inhaalt? Dat lijkt me namelijk doodheng af en toe. Ja, maar ik bedoel, weet uh, je zelf in het peloton gezeten hebt, dan weet je wel een klein beetje de verwachting. Uh. Ja, ja. Ik, ik denk ook dat die man uh, ook niet nooit geklaxoneerd heeft. Uh, als ik een peloton voorbij rijd, dan klaxoneer ik altijd. En dat doen eigenlijk alle ploegleiders, want ja, de, de renners die horen dat er iets aankomt. Ja. Maar klaktioneer je niet, ja, dan schrik je eigenlijk rot uh, als er wat naast zit natuurlijk. Ga morgen naar Loerders, Michel, voor wie ga je een kaars opsteken morgen? Nou, ik heb diverse renners waar ik morgen een kaartje voor aan dus Ik denk, uh, ik heb vandaag een vrij goede Thomas de Gen gezien. Uh, dat is ook prettig. Naast de blessures. Uh, en die misschien er toch morgen ook in een onstapping kan zitten. En dan hebben we Johnny Hoogland die mee kan zitten. En hopen dat Rob Ruig goed stand houdt. Uh, en dat we misschien uh, later nog met Rob Ruig in het klassement dat kunnen gaan doen. Ik neem je portemonnee mee morgen naar Lourdes. Michel, dank je wel. Einde okay. van de avondetappe. Ze rekt het oog met uh, Chris Keijnen.